Mannings Ampersen met het NOS-journaal. Het treinverkeer komt langzaamaan weer op gang. Gisteren werd het treinverkeer aan het begin van de middag stilgezet... omdat de NS het niet verantwoord vond de treinen tijdens de storm te laten rijden. ProRail is nog altijd bezig met verwijderen van bomen op het spoor... en het repareren van de schade. Regionale treinvervoerders kwamen eerder al op gang. De NAVO roept Rusland op tot verdere dialoog over Oekraïne. NAVO-topman Stoltenberg zei in München dat hij de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov... heeft uitgenodigd voor overleg in de NAVO-Ruslandraad. Volgens Stoltenberg stelt Rusland eisen waarvan het weet dat de NAVO daar niet aan kan voldoen... en dreigt Poetin met militaire gevolgen. De spanning rond Oekraïne is verder opgelopen. Pro-Russische opstandelingenleiders in twee oostelijke regio's... hebben een volledige militaire mobilisatie afgekondigd. Onder toezicht van Poetin is het Russische leger begonnen met nieuwe oefeningen, waarbij volgens Moskou ook ballistische en kruisraketten worden afgevuurd. De kustwacht is op de Noordzee op zoek naar 26 containers. Die zijn afkomstig van een Panamese schip dat de containers ergens tussen Vlieland en Schorrel is verloren, waarschijnlijk door de harde wind. Het schip was vanuit de Duitse Bremerhaven op weg naar Rotterdam. De kustwacht is met een vliegtuig en een schip op zoek naar de containers die mogelijk leeg zijn. Onder meer aan de hand van de stroming wordt gekeken waar de containers gebleven kunnen zijn. Op de Olympische Winterspelen in Peking heeft Irene Schouten haar derde gouden medaille veroverd. Dat was op het onderdeel Massastart. In de sprint liet ze de Canadese Ivani Blondin en de Italiaanse Francesca Lollobrigida achter zich... Schouten, eerder goud op de 3000 en 5000 en brons op de ploegenachtervolging. Het weer, geregeld zon. In de loop van de middag meer bewolkingen, vanavond regen. Er komt ook meer wind. Langs de westkust vanavond soms stormachtig. Het wordt vanmiddag ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar.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 Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar paardje, staatjes en paard zegt ja nu. Mama zegt dat er man en oude zij, ze slimmer is. En dan roept zij uit, nou kind, de zee ze is hier zo fris. Ze plast de tilt met brede sfeer, haar paaier je haar mond. Maar potlood roept ze geel. de zee zit ze in mijn ogen, we gaan naar zand.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 En uh, dat was een voorlopig bestuur? Maar... Dat, was, dat was een voorlopig bestuur. En in 19... Uh, 16 mei 35... Ja. hebben we een uh, openbare vergadering ge, uh, georganiseerd. In het monopol. En, en wie, werd, wie werd toen officieel in het bestuur gekozen? En toen werden officieel in het bestuur gekozen... heer Loogman als voorzitter...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 12,5-jarig bestaan van de vereniging hebben we een uh, feestavond gehad... in het uh, feestgebouw Zomerlust. Ja. Tegenwoordig het circusgebouw. Ja. En daar is, uh, daarna is er uh, nog een uh, aparte uh, bijeenkomst geweest in 1950. En toen hebben we een nieuw bestuursvoorzitter uh, gekregen... In de, in, de, in de naam van uh, meneer Jung. Die naam is heel bekend. En dat is zeker een bekende...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 Bert Reutsch en de familie Bos En Dick Doornenkamp, kan ik me ook en herinneren. Dick Doornenkamp, die was er ook bij, ja. Die ja. staat ook op de lijst daarvan, ja. En uh, in diezelfde periode... is er, uh, is er ook uh, een begin gemaakt... om het uh, circuit aan te leggen. Delen van het circuit... die werden aangelegd met de puin... wat overgebleven was uit de oorlog. Van de afgebroken huizen en de hotels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 Ik zag naar het blotse rood, de kist die in de branding bleef Ik fris toen hem op, ik dikke zinnen, zin, weet je wat ik zag Ik zag een graf van een die in dat kistje lag Oh, ik zag een graf van een die in dat kistje lag Ik bond hem achter op mijn fiets met zeven meter dan En er ermee naar huis en gaf me aan mevrouw vrouw Die kreeg het op de zenuwen en riep eruit en vlug Zijn hem nam het diep en komt nooit meer terug Oh, ze hem nam het diep en komt nooit meer terug Ik dacht...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 Ik ging naar de bodeman en zei ze, kijk eens hier, ik heb hier heel wat moois voor jou verpakt, in bakpapier. Maar weet je wat die bodeman deed? Die zei, pak uit die kop, maar nauwelijks zag hij die of hij ging op de lof. Oh, maar nauwelijks zag hij niet, of hij ging op de loop Was ik veertig jaren lang weer en wind of jou. Maar waar ik met mijn vondstof kwam, geen mens die het hebben wou einde raad nam ik een besluit en ging naar Rome, Jan Die schrok zit op van die, en brulde niks ervan O oh, die schrok ze van die, en brulde niks, oh, niks ervan En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal is nou vol en mij ter de moraal Wanneer je ooit een kist ontdekt die in de branding ligt, Blijf altijd avonzoen Je raakt hem nooit meer kwijt blijf altijd avonzoen Je raakt hem nooit meer kwijt. Mee. Blijf altijd avonzoen je raakt nooit meer wet. op en al met Amazon. Je raakt hem nooit meer mee. Nou, Pieter, die ken jij voorstel wel. Dat is uh, orkest zonder naam, hè? maar het ging over het ding. Hè? Maar, een kistje of zoiets. Een kistje op, zoiets, op het strand. Ja. ja, dat was een toestand, jongen, die tijd, dat wil je niet weten. Ja. Toch leuk. Toch leuk. Luisteraars, dit is het programma ZFM Oud Zandvoort. En we praten met Bob Arens over de geschiedenis van de Rode Kruis afdeling Zandvoort. Bob, jij kwam als jong jongetje.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 En ook wat de laatste nieuwtjes zijn, hè, op het gebied van uh, reanimatie. We gaan even naar het, het materieel toe van het Rode Kruis. Want uh, jullie kregen een eigen pand aan de kanaalweg. Uh, dat, dat, was, dat was de vroegere woning van Arriosse familie. Een mag en mag een zijn en garage. Dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. Daar stond de Volkswagen. Die stond de. Hadden jullie een Volkswagen? Volkswa uh, uh, ja, dat ambulance. was ambulance, ja. Oké, okay, maar er werd ook het materiaal opgeslagen. Nee, er werd ook het materiaal, eventueel reservemateriaal. Hè. En, en uh, van, uh, van uh, de GOR-afdeling dus, had je dus uh, brancards nodig en bedden. En dat stond daar opge opgeslagen. Totdat er op een gegeven moment een nieuw pand komt. Waar jullie nu zitten. Ja, dat is uh, de oude school. Hè. Ja. Achter, achter, de, achter de Beekmanstraat. Ja. En dat is... is uh,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 We en gaan, we gaan even naar de muziek. Oh, oh. Hier ben ik geboren und laufe durch die Straße.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 Duitser, toen tevreden met een blok beton. Nu eist hij zijn vrouw in Zandvoort voor zijn hard pensioen. Die hunker naar die bunker is al lang voorbij. En kijk ze lachen naar het bordje, zie maar ziemerfrij. En de mob zit het liefst in een huis aan zee. Als het kan, het brieft als pakplaats voor zijn BMW. Zijn kindergraaf kan.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 Het pakplaats voor zijn BNB. Zijn de kinderen rammelkuilen op het mooie strand? Die mm -hmm. kijken vol met weemoed richting Engeland. Hee, Hey hey hey hee. Hey. Hier word ik begraven, hier ben ik.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 precies te, te horen hoe we tegenwoordig tegen een reanimatie aankijken... hoe constateren we dat... En het zijn niet meer een stuk of drie, vier punten. Maar er zijn er meerdere. Uh, uh, waar kan ik me aanmelden bij het Rode Kruis? Is dat een, een, een www, een Rode Kruis, afdeling Zondvoort, neem ik aan? Dat zou, uh, dat maar... zou ook, uh, ook kunnen zijn, maar je kunt ook uh, de mensen benaderen. die dus uh, van hetzelfde van het Rode Kruis zijn. Die de je... opleidingen. Ja, voor en de opleidingen. En de opleiding is. Dan kijk ik even mijn aantekening. Dat is uh, Martine Joustra. Die ken ik. En dat uh, die. Uh,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 Oh. Dat is ook alweer geweest, de ambulances die zijn, uh, die zijn er niet meer, ze hebben hun diensten gedaan en we hebben tegenwoordig hebben we een, een gewoon uh, simpel voertuigje ja. en daarmee de, gaan, we naar, gaan ze naar het uh, circuit gebeuren en dan uh, wordt er hulp verleend en het zijn meestal wel een stuk of vijf, zes, zeven, soms acht mensen die daar uh, dienst gaan doen.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 Do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 Chips, Nu luisteren we naar Paolo Conte. En dat uh, nummer is wel bekend als het Bavaria Reclameliedje.